Volgens de Italiaanse krant La Repubblica maakt Ibarra kans om topman te worden... van de Italiaanse tak van het Britse mediabedrijf Sky. Dat wil in Italië streaming- en telefoniediensten aanbieden. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen de Iraanse leider Ghamenei en mensen rondom hem... betekenen het definitieve einde van de diplomatie tussen Teheran en Washington... schreef een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter.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 Op de A10 knoopt het Watergaasmeer de Nieuwe Meer bij Amsterdam-Buitenveld. Dat 5 minuten vertraging, 25 minuten vertraging voor de Koentunnel op de A10 Noord richting Zaanstad. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ja, welkom bij het tweede uur, de uh, 104.5. Ik heb het zelfs al gezegd, tot de tweede uur. Kijk ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ik denk, je ja, ja, bent in slaap gevallen. Maar, nee, ja, nee, ben ja, je ja, al nee. op de bus gezet. Maar <laughs> <laughs> mijn laatste single was nog niet gedraaid. Dus nee, ik wil nee, nog even lekker blijven nee, zitten. Nee, daar hebben we eventjes op gewacht. En uh, dadelijk, uh, zo dadelijk ook uh, eventjes uh, de single van uh, Patrick Dano. Dus uh, vandaar deze inval gelijk uh, in de tweede uur. Toe uh, ja, toen maar. Een, uh, we hebben jouw laatste single geluisterd aan. Ja, Bye is de laatste nieuwe uitgebrachte single. Zo moet ik het zeggen. mijn. is niet de laatste single, want ik neem aan dat er nog heel veel gaan komen. Gelukkig niet, nee. Hij kan er wel iets over vertellen over Bye Bye Zwaai. Ja, dat kan ook. Het is weer een heel nieuw nummer. Het is geen cover. Het is echt geschreven door Nelke van de George Baker Selection. Ja. En uh, zowel de tekst als muziek. En uh, ja, ik vind eigenlijk dat uh, tegenwoordig heel veel mensen... op hun mobieltje kijken als ze door de stad lopen. Hè. Ze zien elkaar eigenlijk niet meer staan. En met het nummer Bye Bye Zwaai Zwaai... hoop ik dat mensen meer naar elkaar gaan kijken... en vooral gaan zwaaien. En dat werkt eigenlijk al heel goed. Ja. Want overal waar ik kom, dan, uh, dan zeg ik tegen de mensen... van Bye Bye. En dan roepen ze al zwaai zwaai. Ja. En uh, als, het al, als ik zelf zeg van, uh, of, ik, of ik zeg zelf niet, dan zegt een ander het wel tegen mij. Dus dat komt al een hele interactie op gang. En ik hoor zelfs al van radiostations dat ze een nummer gebruiken als, als einde van hun programma. Maar het is dus de bedoeling dat mensen meer om elkaar heen kijken en wat meer gaan zwaaien. Want dan wordt het leven echt wel een stuk vrolijker. We hebben elkaar toch wel nodig. Ja. Er is ook een hele mooie clip bij gemaakt Die kunnen mensen natuurlijk weer bekijken op YouTube. En, uh... En ja, natuurlijk. Op uh, www .no Ja, staat maar op bij. YouTube is het misschien wat makkelijker vinden. Uh, Steven Mondial, bye bye, zwaaien, zwaai. En als je die clip bekijkt, dan zie je ook overal mensen zwaaien. Op het water, langs de kant, op het terrasje, weet je wel. Overal je ja. komt zwaaien mensen. Zelfs een, uh, een hele leuk stel wat zwaait van achter het raam. Dus uh, ja, het is echt uh, heel vrolijk als je, als je dat ziet. En uh, als mensen naar elkaar zwaaien, geeft dat ook echt een goed gevoel. Oké. Okay. Ja. We gaan hem zo lekker draaien. Helemaal goed. Ja, en ik zou zeggen, in ieder geval bij deze, sowieso bedankt voor jouw komst hier naar de studio. Ja, ook ontzettend bedankt voor jullie, ja. al jullie aandacht en airplay. En dat ik hier natuurlijk dik een dikke uur mocht zitten. Ja, ja, nou ja dat, dat hoort erbij. Ja, er zijn wat dingetjes heel, heel mis. Fijn. Dus ja, <laughs> dat, dat moeten we gewoon eventjes op anticiperen. Mm. En, en ja je bent tenslotte hier gekomen om je, om je laatste single ook te laten horen. Ja, natuurlijk. nou we hebben de spanning er wel in gehouden. Ja, dat ja? toch? <laughs> <laughs> het, was, het was voor mij ook even spannend, ja. even zweten. Maar ik denk, ja. oh jee, wat gaan we nu krijgen? Dat maar... het zand wel aankomende week nog maar worden voor je. <laughs> nou, ik, ik bedoel, ik, ik hou het rustig. Ja, dat zou ik ook doen. Gooi je hoofd <laughs> koel, houden, Dat is het beste. Ja ja, ja, ja, ja. Wat zal ik hem zelf aankondigen? Wat dat, uh, dat mag ook. Nou, lieve mensen, allereerst natuurlijk alle luisteraars, bedankt voor het luisteren naar, uh, naar mijn interview. En ik wens iedereen een ontzettend uh, fijn weekend, lekker zondag weekend. En ik zou zeggen, ga lekker naar elkaar kijken en zwaaien. Want hier komt Steven Mondial met Bye Bye Zwaai Zwaai. Dankjewel. Nog eens over, dat beloof ik je heel gauw Ik moet nu echt vertrekken, dus laat me even uit En zwaai nog even voordat jij de deur achter me sluit Bye bye, zwaai zwaai, het was leuk je te ontmoeten Bye bye, zwaai zwaai, doet iedereen de groepen See gonna take dan weer. Eh, baila, baila. Muchacha. Eh, ja, allemaal van Tatjana. Ja, ik ben nog een beetje aan het, eh, beetje, beetje aan het ordenen. Ja, Steven Mondio is net eh, weer onderweg naar huis. En ik zou zeggen, ja, blijf lekker erbij, want eh, ja, tot 7 uur ben ik bij u. Op die 106.9, 104.5 op de kabel. En eh, ja, zoals beloofd eh, ja, zou ik nog eh, het nummer draaien. Wondermooi van Patrick Dano. Nou, hier is hij dan. Ik zou zeggen, Stefan en uh, zijn naasten. Een veilige terugrit naar huis. En bedankt voor jullie de waarde. Ben zo verliefd, ben zo verliefd, zeggen de vlinders zitten daar. Kom je bij me staan tegen me aan. Voel ik mijn hart weer overslaan. Jij bent in mijn hart gekomen. Voel je liefde door me stromen. Ik ben stapel, gek op jou. Jij maakt het leven wonderbaarlijk. Vanaf de allereerste dag werd ik betoogd door je lach. En wist meteen toen ik je zag: jouw liefde kan ik niet meer staan. Mijn hart ging openstaan. Ik heb je liefde tot aan de maan. Onze liefde, deze liefde Brengt mij zoveel Bent en tegen, maar ook een lekkere sleut ik vind het hoop dat jij zo puur bent, zo water warmte met je meebrengt Ik kan echt niets zonder jou Jij maakt het leven wonder vanaf de allereerste dag Werd ik betogen door je lach, en wist meteen toen ik je zag Jouw liefde kan ik niet meer staan. Jouw ik ik ja, was dat. Dit is uh, Wickfield en uh, zij hebben er over sexy ogen, oftewel sexy eyes. En dat allemaal op die 106.9, 104.5 op de kabel. Sexy sexy ogen. Lekkere muziek hier uh, vanaf de tolweg, Het zonnetje erbij, heerlijk. En ik heb hier natuurlijk uh, een hele mooie pla plaatklaar aan. Zoals ik al in het eerste, uh, eerste gedeelte zei. Deze zangeres uh, ja, was destijds hier in de studio aanwezig, Marieke van Esch. En uh, ja. Dat was uh, met haar single, Flying Solo. En uh, zij heeft een hele nieuwe EP uitgebracht. Dus uh, geen single, maar een EP. En uh, ja, het is zeker de moeite waard om te luisteren. En te kopen aan te schaffen natuurlijk. En ik ga daar een nummer van rijden. Uh, Marieke Van Huisen, Into the Game. En blijf lekker luisteren. Tot 7 uur. Entertainment for you. Mijn naam is Fred Goed Go catch your dreams, set yourself free Then you will see that you be who you are Just be you. Get into the game. Ja, weer een prachtig nummer. Marieke van Asch. Into the game, dat allemaal hier. Vanaf de tolweg Tina.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 Heerlijke plaat. Have you ever seen the rain? En uh, Credence Clearwater. Dat allemaal hier bij CFM. Oftewel ZFM. En uh, we gaan nog even een plaatje draaien van Jeffrey Kuipers. Hij staat nog steeds in de Entertainment for You Dutch Top 5. Alsof ik eigenlijk van niets weet. Ik lees het van je af. Jij ligt tegen mij.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 De signaal Oh, ik kan je niet verwijten Ik maak dezelfde fout Het maakt u niet meer uit Wie u nog vertrouwd? Gooien we alles nu op tafel? Of zwijgen we voor goed? Het breekt me op, ik weet niet meer waar ik moet oh, oh, oh. Het is niet alleen jouw schuld Maar van ons alle twee Ik hou mijn hoofd nog boven water. al voel ik me alleen? Ik speel het spel met je mee. Ik speel het spel met je mee. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzamvoort.nl voor alle informatie.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 De temperaturen tot in de late uren. Hoi alles van je af zonder een pardon. Al die svolle nachten. was weer even wachten. Nu is die tijd weer hier. Samen in de zomerstom. Ja, wie kent het niet? Ja, ja, zomerzon en dat allemaal met. Uh... Hoe heet hij ook alweer? Mike Danen. Ja, zo is het. Ja, ik ben gelijk, uh, gelijk bezig, want ik heb uh, ook nog uh, iemand in de uitzending. Hallo. Dag, William. Eh, goedemiddag. Een, uh, ja, hele goede avond al hoor. Ja, dus al, ja, ik zeg goedemiddag, maar het is al half zeven. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Het is Echt? alweer half zeven geweest. Zo snel gaat dat. Ja, ja, nou, gaat het, het. He, heb het niet meer in de gaten meer. met. Met dit zonnetje erbij, nee. Hey, uh, waar, we jou, uh, waar we jou voor bellen is natuurlijk uh, vanwege jouw uh, laatste nieuw uitgebrachte single. Dansen ja, dat en Chansen. En dat, uh, ja, dat ja. past helemaal bij dit weer, vind ik. Ik wou, ik wou net zeggen hey, ja. dat het een, een heerlijke zomersingel is. Ja, dat toch? Dat uh, prachtige zonnetje erbij Dus dat kan het helemaal goed komen. Ja, dat, uh, dat denk ik wel. En vooral de Chansen, denk ik. Mm, ja, dat ik <laughs> <doet> wel. <laughs> Hé, hey, vertel eens even, ja, hoe is, hoe is deze single tot stand gekomen en uh, ja, wie, wie, wie, wie is het idee, was dat? Uh, het idee was van, uh, van man. Uh, die is met Frank Van Etten onder tafel gaan zitten en Frank Van Etten, die heeft hem die heeft hem helemaal geschreven. Ja. jonge Nederlandse, vaste producer die heeft hem uh, ja, helemaal uitgewerkt en uh, ja, met z'n allen hebben we er een, een hartstikke leuke zomersingel van gemaakt. Ja, dat, uh, dat denk ik wel. Ja. <coughs> Sorry, even, even een kikker in mijn keel ja hey, en uh, ja ik denk dat hij uh, dat hij toch wel goed opgepakt wordt ja hij denk... wordt verschrikkelijk uh, goed opgepakt ook bij jouw uh, ja radiocollega's zeg maar hij ja, is ja. overal uh, goed in de playlist hij wordt goed gedraaid uh, ja hij wordt bij de mensen leuk ontvangen bij de bij de luisteraars wordt hij goed ontvangen ja dus ja dat uh, maakt ons uh, ja gewoon hartstikke blij hè. dat uh, daar doe je het voor ja daar doe je het voor inderdaad hè. dat uh, dat geeft je een beetje boost om uh, naar de volgende single toe te werken toch zeker weten, absoluut. Hey, heb je al wat, uh, wat uh, nieuws in gedachten of uh, legt er al wat nieuws? Nou ja goed, we proberen altijd twee tot drie singles op jaarbasis uit te brengen, dus ja. uh, altijd begin van het jaar, halverwege het jaar en uh, einde van het jaar en we hopen eind dit jaar uh, een, een mooie levenslied levensliedbellet weer uit te gaan brengen, maar uh, daar zijn we nog niet helemaal mee bezig. Uh, Eerst de deze single ja, ja, Dus, ja. Uh, dus uh, ja, we, gaan, we gaan kijken Of eind dit jaar, begin volgend jaar Komt er een uh, mooie, mooie bellet weer uit Ja inderdaad, een beetje zo tegen het einde van het jaar uh, hè, dat, ja. dat past ja. daar heel mooi bij dus een, uh, een, een geschikte uh, ja, een Levenslied eigenlijk ja, ja. Zijn logistiek uh, gewoon zelf ook heel graag zingen. Ik heb, uh, ja. ja, ik heb, ik, ik, heb heel veel zelf ook de le levensliednummers natuurlijk en ook in de uptempo's. Ja, zing ik graag over de dingetjes die, die in het leven uh, van iedereen uh, gebeuren. Dus ja, ja, ja, ik, ik, ik zing die nummers graag. Zeker. Ja, ja, ja Dat zijn allemaal dingetjes die, uh, ja, dagelijks voorkomen en en, en bij ja. iedereen wel voorkomen eigenlijk. En niet. Ik denk uh, het wel. Gelukkig niet alles. Dat is, dat is, dan zou het helemaal een worden als iedereen hetzelfde het is zijn... dan zou het een drama gaan worden. <laughs> dan wordt het echt een drama. Nee, dat moeten we niet hebben. Moet wel leuk blijven. Zeker weten. Hey, uh, sta je nog uh, op een, uh, een grote podia deze, deze zomer eigenlijk? Ja, ik sta uh, 14 en 15 of 13 en 14 juli sta ik op het Levenslied in de Bosch op de zaterdag en op de zondag. Dus dat is uh, okay. ja, voor mij altijd een uh, geweldige happening. Ik ja. bedoel, dat is uh, ja, een van de grootste evenementen dat hier uh, in Brabant gegeven wordt. Ja. ja, dan is dat natuurlijk geweldig om daar uh, ja, bijna alle jaren bij te Buiten staan. Zijn, inderdaad. Twee keer, dus uh, dat is een uh, heel leuk uh, podium. Ik heb, uh, ja, ik al vorige week of anderhalf, anderhalf week geleden alweer, heb ik op het Levenslied in Ons staan. Dus ja, daar zijn wel de leuke podia's om, om, om bij te zijn, zeker weten. Ja, ja. Nou ja uh, beter, hè? Waar kunnen mensen jou nee. eigenlijk uh, vinden, uh, William? Nou ja, ze dus kunnen me vinden op www.williamburg.nl of eventueel natuurlijk, en dat is eigenlijk waar iedereen uh, ja, het meest op doet. Dat is uh, op de Facebookpagina's, uh, de artiestenpagina Williamburg, of de privépagina, en daar staat ja. eigenlijk alles in waar ik ben, wat ik doe. Uh, ja, wat want zie jij ook zijn, op Instagram? En, uh, nee, nee, nee, nee. Dat nee, niet? Nee, nee. nee. nee. Snapchat? Nee, nee, ik hou, het, ik, hou het bij, ik hou het bij de Facebook en dan heb ik het er al druk zat mee. Dus dan, dan vind ik vind ik het goed. Ja, nou ja, ik ook hoor. Ik bedoel, ja, heel af en toe een beetje Facebook, maar nee, ja, eigenlijk, eigenlijk doe ik er niet heel veel mee. Nee. nee het is meer de site eigenlijk waar, waar we eigenlijk wat mee doen. En, nou ja. ja, maar daar is het ook, daar is het, daar is het ook het beste voor. Hè? Ja, dus, ja, ja. Uh, ja, zeker weten. Hey, um, ja, ik denk dat we zo eventjes tegenwoordig gaan brengen. Dansen en chansen. Nou, helemaal wel. En ik zou zeggen, ja, in ieder geval... een ...heel goed weekend en uh, ja, geniet van het weer. Ja, jullie ook, want daar, daar zal het zeer zeker niet aan gaan liggen. Hè? Dus uh, ja, ik ben ervan. We hebben in ieder geval water zat hier dan. Dat, bedo dat bedoel ik. Dus uh, een bootje <laughs> of, een, of, een, of, een, of een luchtbedje en dan springt er, er water in. Ja, zo is het. hier uh, Vanaf het strand, het zit hier net om de hoek, dus uh, nee, dat moet goed komen. Dat ja, bedoel ik. Jullie kunnen er bekant in lopen, letten. Ja, ja, ja. ja. <laughs> hey, William, dankjewel voor de tijd. Ja, jullie hartstikke bedankt. En uh, ja, ik wens jullie natuurlijk met het gehele team en, uh, en alle luisteraars uh, heel veel luisterplezier natuurlijk uh, van de nieuwe single. En ik, uh, ja, ik dankjewel. hoop dat jullie net zo goed aanslaat als, uh, als de rest van Nederland. Dat, uh, dat denk ik we wel. Mag open. Ja, ja, ja. Nee, dat komt wel goed. Hey, super bedankt. Hey. Dankjewel. Yo, groetjes. Hoi, hoi, hoi. Dansen en chansen, William daar sta je dan, je kijkt me aan alsof je iets wil vragen. Ik heb een gevoel die ik niet verklaren kan. Wat ben je leuk, ik volg je al dagen. Maar toch houdt mij iets tegen. Ben Ach, kom dan en laten we gaan. Ik wil met je. Dan voel ik me bevrijd Ja je laat mijn bloed sneller stromen Momenten maken een leven Deze blijven staan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 zou meer dichten als de liefde niet bestond? Nergens zouden de bloemen staan, en de aarde zou verkleuren. overal gesloten deuren, en de klok zou niet meer slaan. Was de hele vrije rij bedorven. De wereld was gauw uitgestorven. Als de liefde hem niet bestond. Als ik je liefde zou verliezen Er is geen liefde zonder jou Ago, but I still remember the time when we were just friends Just two little kids playing in the backyard Dreaming about cowboys and Indians And I still recall the day we played football And you fell flat on your face But I didn't know That my tears of laughter Wouldn't make you feel so ashamed So bye-bye, Eddie Bye-bye, my friend It's so long since we talked Or made Castle's of Ascent But I won't forget you Cause I think of you now and then When I think of that summer Angry dog in that garden. I encouraged you to get the ball. You came running and screaming when you finally got it. You didn't see the little fence at all. Then a couple of years later, while we're playing football, a neighbor said, "Hear what I gotta say? Did you hear the rumor?" About Eddie's family I heard They're moving away So bye-bye Eddie Bye-bye my friend It's so long since we talked We made castles of sand But I won't forget you Cause I think of you now and then One day I stopped by And I knocked on your front door Yeah, I was just fooling around But when I looked through the window No furniture left there Only some stains on the ground Monday afternoon Half a year later My mother came to pick me up from school And when I looked at her face I could tell that I didn't want the truth. Sonny died on vacation. There's no explanation. I'm sorry to tell you, your best friend is gone. And with tears in our eyes, we walked to your old house tonight, singing, "Bye, bye, Eddie, bye, bye, my friend." It's so we talked or made castles of sand, but I won't forget you, cause I think of you now and then, singing bye bye Eddie, bye bye my friend, it's so long since we talked or made castles of sand, but I won't forget you, cause I think of you now and then, One day, Zo, dat was hij dan, toch prachtige nummer. Bye bye Eddie. Dat allemaal van Danny Vera. Ik denk dat we ook eens uh, eventjes een andere draaien. En we gaan uh, langzaam af naar het einde van uh, dit programma. Dus uh, de klokken van uh, 7 uur. En uh, zoals altijd doe ik dat altijd met een, uh, ja, een nummertje uit Kroatië. En dat voor mijn uh, naaste. En, uh, Zoka, deze is voor jou... Rami Goshi en Milo najmilijer. Mila najmilijer, divna najdivnija. Milion razloga je među ljudima, a za nas dvoje stvarno ni Kako živimo We Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. Graag tot, uh, tot volgende week. En uh, ik zou zeggen, geniet van het weer. Een goed weekend. Bye bye, zwaai zwaai. En tot dan.